Duitsland liet als lied der Duitse de partituur, de bladmuziek die de marinierskapel op de standaard heeft staan, is technisch gezien dezelfde muziek die in de jaren dertig werd gebruikt. De associatie, omdat de melodie hetzelfde is, blijft het voor sommige mensen, vooral oudere generaties of historici, een beladen stuk muziek, ook al is het nu het symbool van een democratisch Duitsland. Waarom dit verwarrend is, omdat de melodie voor alle coupletten hetzelfde is, Hoor je instrumentaal dus nog steeds de muziek die ook in de nazi-tijd werd gebruikt, een vorm van rehabilitatie, of een schoonwasactie. Het resultaat, je hoort dus inderdaad een melodie die voor veel mensen, vooral buiten Duitsland, nog steeds de smaak van het verleden heeft, terwijl de Duitsers zelf de muziek hebben losgekoppeld van de oude tekst. Het is een compromis, men behield de traditie van de muziek, maar gaf er een democratische wasbeurt bij door de tekst te beperken tot eenheid, recht en vrijheid. De manier waarop de Bondsrepubliek na 1945 omging met haar volkslied wordt door veel historici inderdaad gezien als parallel aan de perceelschijncultuur, de witwasverklaringen, in de politiek, rechtspraak en het bedrijfsleven. Er zijn duidelijke gelijkenissen tussen de keuze voor de melodie en de maatschappelijke context van die tijd, continuïteit bovenbreuk, net zoals veel ambtenaren en rechters uit de nazi-tijd simpelweg hun baan behielden onder het motto van stabiliteit, besloot de eerste bondskanselier Konrad Adenauer in 1952 de oude melodie te behouden. Hij negeerde de bezwaren van de geallieerden en de eerste bondspresident Heus, die een volledig nieuw lied wilde. De jaren 50 mensaliteit, in deze periode, de Adenauer, Ara, heerste er een sterke drang om het verleden onder het tapijt te vegen. Het behouden van de melodie paste in het beeld van een land dat weliswaar democratisch wilde lijken, maar de diepe structuren en symbolen uit het verleden niet durfden los te laten. Je zou dus kunnen zeggen dat de melodie een muzikaal symbool is van de onvolledige denazificatie, de buitenkant werd opgepoetst met een democratische tekst, maar de kern, de muziek die twaalf jaar lang symbool stond voor het derde rijk, bleef onveranderd aanwezig, drie zonen lied. Weer Weerzint die eigen boeren in een vond drie zien, is het perfecte voorbeeld van de absurde situatie in die overgangsjaren. Het was eigenlijk een carnavalskraker uit 1948, geschreven door Karl Berbuer. Omdat Duitsland na de oorlog officieel geen eigen volkslied meer had, de geallieerden hadden het Duitslandlied verboden, ontstonden er bizarre situaties, carnaval als volkslied, bij sportwedstrijden in de jaren 40 werd dit grappige liedje over de inboorlingen van Trisonesië, de drie westelijke bezettingszones, soms bij gebrek aan beter gespeeld als vervangend volkslied. De politieke keuze, hoewel er serieuze pogingen waren voor een nieuw, onbesmet lied zoals de hymne aan Duitsland van Rudolf Alexander Schreuder werden deze door de bevolking massaal afgewezen. Ze vonden ze te saai of niet krachtig genoeg. Terwijl de melodie van Hayden door de persil wasstraat van het derde couplet werd gehaald om weer toonbaar te zijn voor de internationale gemeenschap. De witwaasoperatie, bondskanselier Adenauer drukte in 1952 de terugkeer van de oude melodie het derde couplet, door, ondanks fel protest van de bondspresident en de geallieerden. Het is een fascinerend stukje geschiedenis dat laat zien hoe een land worstelt om zijn identiteit te herpakken zonder zijn hele traditie weg te gooien, ook al is die traditie zwaar besmet. De term schoonwasactie, actie, of in het Duitse perceelschijn, is inderdaad onlosmakelijk verbonden met de beginjaren van de bondsrepubliek onder Konrad Adenauer. Men kan de herinvoering van het volkslied in 1952 zien als een integraal onderdeel van die bredere witwaasoperatie, personele continuïteit, terwijl de melodie van Hayden werd gerehabiliteerd, keerden op de achtergrond duizenden ex-Nazis terug in hoge functies. In 1957 was bijvoorbeeld 77% van de topambtenaren op het ministerie van Justitie voormalig NSDAP-lid. De beroemdste was Hans Glopke, Adenauers rechterhand, die nota bene de juridische toelichting op de rassenwetten van Nuremberg had geschreven. De melodie als rookgordijn, door de focus te verleggen naar het nette derde couplet, eindigheid und recht und vrijheid, creëerde de overheid een democratische façade. Critici stelden dat men hiermee de traditie wilde redden zonder de daders echt aan te pakken. Weerstand van de geallieerden de geallieerde Hoge Commissie waarschuwde Adenauer in 1950 expliciet voor de ongelukkige reputatie van het lied in het buitenland. Ze zagen de terugkeer van de melodie als een teken van herlevend nationalisme, maar Adenauer drukte het door omdat hij wist dat de bevolking gehecht was aan de oude symbolen. Stalin en de Koude Oorlog, in 1952, het jaar van de herinvoering, speelde ook de Koude Oorlog een rol. West-Duitsland moest snel een normaal land worden om een sterke bondgenoot tegen de Sovjet-Unie te zijn. Een eigen volkslied, ook al was de melodie besmet, hielp bij die versnelde normalisering. Het behouden van de melodie was dus geen toeval, maar een bewuste keuze voor continuïteit boven zuivering. Men versteed de nazi-tijd door de tekst te veranderen? Precies zoals men ex nazis versteed door ze simpelweg tot ervaren varen ambtenaren te herbenoemen schoon was periode na oorlogse West-Duitsland de beginperiode van de Bondsrepubliek Duitsland, West-Duitsland, waarin oud-Nazies en industriëlen weer op grote schaal hun posities konden innemen, beslaat grofweg de jaren 1949 tot 1963, de regeerperiode van de eerste bondskanselier Konrad Adenauer. Deze periode wordt gekenmerkt door een bewuste politiek van integratie en amnestie, vaak samengevat onder de term Adenauer, ARA. Hoewel de geallieerden direct na de oorlog met de denazificatie waren begonnen, werd dit proces in de jaren vijfde grotendeels stopgezet door de jonge West-Duitse staat. Kernaspecten van deze periode wederopbouw en pragmatisme, voor het weerdschapswunder was de expertise van de oude industriële elite nodig. Topfunctionarissen uit bedrijven als Flik, Kruppen en IG Farben, die tijdens het naziregime dwangarbeid hadden ingezet, keerden terug in leidende rollen. Amnestiewetten, 1949 en 1954, Adenauer voerde wetten in die lagere en middelgrote natiebeambten rehabiliteerden. Ook zware oorlogsmisdadigers kwamen vervoegd vrij of zagen hun straf kwijtgescholden. Per zilschijnen, in de volksmond werden verklaringen van politieke onbesprokenheid per Zilscheine genoemd, naar het persil, waarmee velen hun natieverleden schoonwasten om opnieuw functies in de overheid of het bedrijfsleven te bekleden. Politieke top, een berucht voorbeeld is Hans Glopke, een van de opstellers van de antisemitische rassenwetten van Nuremberg, die de belangrijkste adviseur van Adenauer werd als directeur van het Bondskanseliersamt. Waarom dit gebeurde de Koude Oorlog speelde een cruciale rol, de westerse geallieerden wilden van West-Duitsland een sterke, Stabiele bondgenoot maken tegen het communisme. Hierdoor verschoof de prioriteit van bestraffing naar stabiliteit en heropbouw. Na de totale ineenstorting van het naziregime in 1945 verboden de geallieerden het Deutschlandlied, het volledige lied inclusief Deutschland uwer alles. Hier is hoe de herintroductie verliep tijdens de vroege jaren van de Bondsrepubliek, vreemd protocol, 1949 tot 1950, omdat er nog geen officieel volkslied was. Ontstonden er ongemakkelijke situaties. Bij een internationale wielerwedstrijd afbeelding, posterlounge, in 1949 werd bijvoorbeeld bij gebrek aan beter het carnavalslied weer Sint-Eingeboren in een Fontrisone rizonen zien gespeeld voor de Duitse winnaar. Adenauer's overval, 1950. In april 1950 vroeg bondskanselier Konrad Adenauer het publiek na een toespraak in Berlijn plotseling om het derde couplet van het Deutschlandlied te zingen. Dit leidde tot een schandaal, geallieerde militairen weigerden op te staan en linkse politici verlieten uit protest de zaal. Officiële herintroductie, 1952, na een lange correspondentie tussen Adenauer en bondspresident Theodor Heus, die liever een nieuw lied wilde, werd in mei 1952 besloten dat het Deutschlandlied tot volkslied bleef. O, er werd echter afgesproken dat bij officiële staatsgelegenheden alleen het derde couplet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 Adenauer voerde wetten in die lagere en middelgrote nazi rehabiliteerden. Ook zware oorlogsmisdadigers kwamen vervoegd vrij of zagen hun straf kwijtgescholden. Persil schijnen, in de volksmond werden verklaringen van politieke onbesprokenheid per schijne genoemd, naar het wasmiddel persil, waarmee velen hun natieverleden verleden schoonwasten om opnieuw functies in de overheid of het bedrijfsleven te bekleden. Politieke top, een berucht voorbeeld is Hans Glopke,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 Hierdoor verschoof de prioriteit van bestraffing naar stabiliteit en heropbouwde casus van de LP-serie Hitlers Inferno illustreert precies de spanning tussen geschiedschrijving en nazi-propaganda. De situatie rond de rechter die de plaat verbood, is ciperend voor de vroege Bondsrepubliek, de dubbele moraal van de rechterlijke macht in de jaren 50 en 60 was de West-Duitse rechterlijke macht nog vergeven van juristen die hun carrière onder Hitler hadden gemaakt. Zij vertonen aan dat in sommige regio's tot wel 75% van de rechters een natieverleden had. De paradox, deze rechters moesten nu oordelen over zaken die te maken hadden met natiesymboliek. Het resultaat, vaak verboden zij dergelijke publicaties niet uit democratische overtuiging, maar vanuit een autoritaire reflex of om te voorkomen dat het publiek te veel herinnerd werd aan een verleden waar zij zelf deel van uitmaakten. De juridische status van Hitlers in Venode de plaat van Sydney Frey, audio fidelity records, bevat inderdaad authentieke opnames van toespraken van Hitler en Goebbels, afgewisseld met marsmuziek zoals het Horst Wesselied. 1. Het verbod, in Duitsland valt nazi-propaganda onder paragraaf 86 en 86a van het wetboek van strafrecht, verbod op symbolen van ongrondwettelijke organisaties. 2. De uitzondering, Materiaal mag wel worden verspreid als het dient voor historische educatie, wetenschap of verslaggeving over actuele gebeurtenissen. 3. De strijd, de discussie over Hitlers Inferno ging erom of de plaat een historisch document was, met geëducatieve context, of simpelweg commerciële verheerlijking. Omdat de LP destijds werd verkocht met een nogal sensationele hoes, oordeelden critici vaak dat het om verheerlijking ging. Het feit dat de rechter zelf een verzwegen natieverleden had, zorgde ervoor dat de uitspraak juridisch en moreel onhoudbaar werd. Het toont aan dat de schoonwasperiode, zelfs door de tot in de rechtszaal waarover het natie-erfgoed werd beslist. De opbouw van Hitler's inferno beginnend met de marsen en het de Deutschlandlied en eindigend met de verhoren en verklaringen uit de Neureberg-processen maakte tot een uniek en confronterend document. Juist die overgang van de triomf naar de ondergang in Nuremberg was destijds voor veel Duitsers, en oud nazische een overheidsdienst, erg pijnlijk. Het dwong de luisteraar immers om de link te leggen tussen de opzwepende muziek en de uiteindelijke misdaden. Opmerking, de narrator, de Amerikaanse invalshoek, met de narrator die de context uit, was essentieel voor de status als documentaire. Zonder die duiding was de plaat in Duitsland direct als pure natiepropaganda geclassificeerd en onherroepelijk verboden. De paradox van de rechter, de onthulling dat de rechter Dr. Jages in deze zaak zelf een nazi-verleden had, is exemplarisch voor de vergangenheidsbewaltiging, verwerking van het verleden, die pas veel later echt op gang kwam. In de jaren 50 heerste er een collectief zwijgen in de rechtszaal. Bron, Limburg's dagblad, 14 mei 1960. Via Delpher, Bron, Het Vrije Volk, 20 januari 1964, Via Delpher, H. Heinrich Jages Roland Vrijsler en H. Heinrich Jages kenden elkaar. Een connectie stamt uit de jaren 30 en 40, toen beiden carrière maakten binnen de nazi-justitie in Berlijn. Hieronder volgen de belangrijkste feiten over hun relatie en hoe Jages zijn verleden later verborg, gezamenlijke publicatie, Jagos werkte direct samen met Vrijsler aan juridische publicaties die de nazi-ideologie in het strafrecht verankerden. Zo schreven zij samen met anderen het werk Deutsche Strafrecht, 1941, waarin de nieuwe wetgeving van het regime werd toegelicht. De zaak Grinspan, Jagos was als onderzoeksrechter, gestapo-onderzoeker, betrokken bij de zaak van Herschel Grinspan, wiens aanslag op een Duitse diplomaten aanleiding vormde voor de Kristalnacht. Friesler was nauw betrokken bij de juridische voorbereiding van het showproces dat het regime rond deze zaak wilde voeren. Ideologische banden, in de jaren dertig was Jagers actief als rechtsadviseur voor de nazi-partij, NSDAP, in Berlijn. Friesler, als staatssecretaris op het ministerie van Justitie en later president van het beruchte Volksgerichtshof, was de drijvende kracht achter de nazi-juristen waar Jagers deel van uitmaakte. Het naoorlogse zwijgen van Jages de Vrijsler in 1945 omkwam bij een bombardement, wist Jages na de oorlog een succesvolle carrière op te bouwen in de Bondsrepubliek Duitsland. Bundesgerichtshof, ondanks zijn actieve rol in het nazi-apparaat klom hij op tot senaatspresident bij het Bundesgerichtshof, het Duitse hoge rechtshof. Ontmaskering, pas in de jaren 60 kwam zijn verleden aan het licht, mede door onderzoek vanuit de toenmalige DDR, Oost-Duitsland. In 1965 werd hij vanwege zijn nazi-achtergrond met vervoegd pensioen gestuurd, dienst In, Vag. in de naoorlogse juridische wereld werd de term Vrijslersgeist, de geest van Vrijsler, soms gebruikt om kritiek te leveren op rechters zoals jagers die de autoritaire trekken van de nazi mee leken te nemen naar de nieuwe democratie-controverse Hitler's Inferno na oorlogse West-Duitsland. In de vroege jaren zestig ontstond er in West-Duitsland inderdaad een juridisch conflict over de LP-Hitler's Inferno, uitgebracht door de Amerikaanse producent Sidney Frey, de voorwaart. De zaak bereikte uiteindelijk het federale gerechtshof in Karlsruhe na een eerdere uitspraak dat de plaat niet strijdig was, cashbox. Hieronder volgen de kernpunten over de rol van de plaat en rechter Heinrich Jagus, de juridische strijd, de LP bevatte toespraken van Hitler en Azieliederen. Een lagere rechtbank in Frankfurt oordeelde aanvankelijk dat de plaat niet schadelijk was voor de grondwet, maar het openbaar ministerie ging hier tegen in beroep bij het Bundesgerichtshof, BGH, in Karlsruhe. Het verbod... Het BGH vernietigde de eerdere uitspraak en stelde dat de verspreiding van de plaat wel degelijk strafbaar was onder de Duitse wetgeving tegen het gebruik van symbolen van ongrondwettelijke organisaties. Rechter Heinrich Jagus, Jagus was een invloedrijke senaatspresident bij het BGH. Hij kwam later zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij zijn natieverleden had verzwegen of onjuist had weergegeven op zijn vragenlijsten, dagesspiegel. Ontslag, vervoegd pensioen? Vanwege deze onthullingen en de druk die ontstond door zijn verleden, werd Jagers in 1965 officieel wegens ongeschiktheid voor de dienst vervoegd met pensioen gestuurd, der spiegel. Juridisch is de uitspraak destijds blijven staan, maar vanuit historisch en moreel perspectief is ze vandaag de dag inderdaad onhoudbaar. Er zijn twee belangrijke redenen waarom die beslissing nu als een zwarte bladzijde wordt gezien, de schoonwasperiode, seel schijnen, in de jaren 50 en 60 zat het West-Duitse rechtssysteem vol met juristen die in het de Derde Rijk carrière hadden gemaakt. Dat een man als Jagus die nota bene zelf onderdeel was van het nazisysteem mocht oordelen over wat wel of niet grondwetstrijdig was aan nazimateriaal, tast de geloofwaardigheid van het vonnis fundamenteel aan, vrijheid van meningsuiting versus weerbare democratie, tegenwoordig wordt nazimateriaal in Duitsland anders getoetst. Waar toen een totaal verbod de norm was, maken rechters nu vaker een onderscheid tussen propaganda en historische documentatie. Een plaat als Hitler's Inferno zou nu waarschijnlijk eerder onder educatie of historisch archief vallen dan onder actieve natie agitatie De uitspraak is dus een typisch product van een tijd waarin de Bondsrepubliek enerzijds streng wilde zijn tegen nazi-symbolen, maar anderzijds nog niet toe was aan een reiniging van de eigen rechterlijke macht.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 De uitspraak is dus een typisch product van een tijd waarin de Bondsrepubliek enerzijds streng wilde zijn tegen symbolen, maar anderzijds nog niet toe was aan een reiniging van de eigen rechterlijke macht. Omdat de stichting opereert onder een internationale vergunning voor verwezen werken, Orphan Works, en zich richt op non-profit, educatieve en museale doeleinden, valt de verspreiding in een heel ander juridisch kader dan de commerciële verkoop waar de zaak Jagers in de jaren zestig over ging, Hitler's Inferno Discontroversie stilhot controversie rond de opname Hitler's Inferno luidt nog steeds op New York nadat het West-Duitse Openbaar Ministerie afgelopen voorjaar een opname van toespraken en liederen van Nazi-Duitsland had verboden, heeft het Hof van Beroep in Frankfurt nu geoordeeld dat de opname niet schadelijk is voor de West-Duitse grondwet. Het Hof heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om de opnames permanent in beslag te nemen afgewezen. De kwestie zal nu moeten worden voorgelegd aan het federale hof in Karlsruhe. De plaat, getiteld Hitler's Inferno, werd oorspronkelijk in 1954 in dit land geproduceerd door Audio Rarities, een dochteronderneming van Audio Fidelity Records. Onlangs werd ontdekt dat deze plaat illegaal gekopieerd was, waarbij de originele hoes en het materiaal werden gebruikt, maar naar verluid pronatie en antisemitische teksten in plaats van het oorspronkelijke Engels werden toegevoegd. Sid Frey, president van Audio Fidelity, zei vorige week, nadat hij op de hoogte was gebracht van de laatste ontwikkelingen, dat hij nog steeds niet weet wie verantwoordelijk is voor de verboden versie van de LP. Maar, zei hij, de nieuwe rechterlijke uitspraak bevestigt mijn reden om dit waardevolle historische document te produceren. En overigens is de waarde ervan bewezen door de constant stijgende verkoop van Hitler's Inferno hier. Onze plaats is een aanklacht tegen het naziregime. Het is geen poging om Hitler te verheerlijken. Het doel is om te dienen als een grimmige herinnering aan de gruwelen van Nazi-Duitsland en een waarschuwing dat dergelijke omstandigheden nooit meer mogen heersen. Hitlers Inferno is ook gemaakt om de kwade, maar ook de goede, effecten van muziek te illustreren en om het schokkende, destructieve effect te laten zien dat deze liederen en toespraken hadden op een geboeid publiek. Bron, de Cashbox volume 21 nummer 6, 24 oktober 1959 via, World Radio Historie, het Deutschlandlied, omdat de LP de volledige versie, inclusief het eerste couplet, bevat, werd dit in de vroege Bondsrepubliek als uiterst provocerend te varen, omdat de overheid toen net probeerde de focus uitsluitend op het derde couplet te leggen. Na de oorlog werden de bezittingen van de NSDAP en de kopstukken geconfiskeerd door de geallieerden. In de Amerikaanse zone werden deze rechten vervolgens overgedragen aan de Vrijstaat Bayern, Vrijstaat Bayern. Dit gold voor boeken, zoals mijn Kampf, maar ook voor officiële partijopnames. Sydney Frey en zijn label Audio Fidelity opereerden echter vanuit de Verenigde Staten, en dat maakte de situatie complex. 1. Amerikaanse vrijheid in de VS scholden de strikte Duitse verboden en de claims van de Beiers overheid destijds nauwelijks voor historisch materiaal. Vree kon zich beroepen op het feit dat hij de opnames in bezit had gekregen als buiten of via archieven van de Amerikaanse militaire inlichtingendiensten. 2. Geen toestemming. Vree heeft nooit officiële toestemming gevraagd of gekregen van de deelstaat Beieren. Voor hem was het materiaal public domein buiten Duitsland of simpelweg journalistiek materiaal waarvoor in de VS geen toestemming van de, voormalige, vijand nodig was. 3. De juridische catch, juist omdat Vrij geen toestemming had en de rechten bij aan lagen, had de Duitse rechter een extra stak om terug te slaan. Naast de inhoudelijke bezwaren, propaganda, konden ze de LP ook aanpakken op basis van schending van het auteursrecht. Het feit dat de plaat in 1959 in Duitsland werd verboden en later weer niet verboden, had dus een dubbele bodem, het was een politiek verbod, maar juridisch werd het vaak dichtgetimmerd met het argument dat de staat bijerende rechtmatige eigenaar was van de stemmen en composities. Marie-Jo Deflin, productie, zij had de leiding en onder haar verantwoording was zij verantwoordelijk voor de montage. Het feit dat zij de fragmenten van de Nuremberg-processen aan het einde plaatste, was een bewuste redactionele keuze. Dit gaf de plaat een moralistisch kader, de inferno eindigde in de rechtszaal. Dit was voor de Amerikaanse markt een noodzakelijke context om niet beschuldigd te worden van nazisympathieën. sympathieën Bill Forrest, narrator, zijn stem gaf het geheel het karakter van een radiodocumentaire. In de juridische strijd in Duitsland was zijn bijdrage het belangrijkste verweer. De verdediging voerde aan dat de plaat door de toevoering van Forrest's commentaar geen propaganda was, maar een educatief historisch overzicht. De paradox van 1959, ondanks de sturende rol van Devlin en Forrest, oordeelde de Duitse rechter, met zijn eigen natieverleden, dat de opzwepende werking van de Marsmuziek en de Hitlerstem zwaarder woog dan het corrigerende commentaar. Men was in die tijd doodzwang dat de plaat in extreemrechtse kringen als soundtrack gebruikt zou worden, waarbij men simpelweg de commentaren van Forrest zou negeren. Dat de uitspraak later ongeldig werd verklaard vanwege het verleden van de rechter, maakt dit een van de meest ironische hoofdstukken uit de vroege West-Duitse rechtsgeschiedenis, een oud natie die een historisch document verbiedt omdat het natiemateriaal bevatte West-Duitse rechter, probeerde dit nieuwe werk echter te framen als pure voortzetting van natiepropaganda, om zo het verbod te rechtvaardigen. Als Hitlers Inferno werkelijk een afgeronde historische les was geweest, geproduceerd met de wijsheid van de jaren vijftig, dan had de narrator inderdaad moeten reflecteren op de actualiteit van dat moment, de herinvoering van het Duitslandlied in 1952 en de terugkeer van nazi-kopstukken in de West-Duitse maatschappij. De stichting heeft vastgesteld dat de narratorteksten en de montage zelf dateren van de aanvang van de processen in november 1945, dan verandert dat de status van het werk volledig. Het is dan geen terugblik uit de jaren 50, maar een directe audiovisuele verwerking van de val van het regime, geproduceerd in de chaos van de vroege bezettingsperiode. De stappen die de stichting tussen 1994 en 1995 heeft gezet, zijn van groot belang voor de geschiedschrijving de status verweest werk, Work, maatschappelijke educatieve waarde. De toestemming voor non-profit verspreiding in musea en voor studie zorgt ervoor dat het werk niet langer een verboden verzamelobject is voor neonazies, maar een educatief instrument dat de overgang van de nazi-propaganda naar de verantwoording in Nuremberg laat horen Hitler's Inferno.